Goedenavond of goeiemiddag voor mij. Als jullie dit horen is het in het oosten van Canada iets voor drie in de namiddag en genieten wij nog volop van de novemberzon. Zon, inderdaad. In Canada, ja zeker. Ik vermeld de zon omdat mensen ons met de regelmaat van de klok vragen hoe het gaat daar in het hoge noorden. Naar waarheid antwoord ik dan altijd dat ik dat niet weet, omdat ik niet in het hoge noorden woon. Blijkbaar associëren mensen Canada met eeuwig dichtgevroren meren, elf maanden per jaar sneeuw en ijsberen in de voortuinen. Misschien denken jullie dat onze dochters ochtends naar school vertrekken op een slee getrokken door poolhonden, terwijl ik door een cirkel in het ijs de maaltijd opvis en mijn vrouw de iglo warm houd. Niet dus. Dit land heeft nog echte seizoenen, wat dus inderdaad strenge winters met veel sneeuw betekent, maar evenzeer extreem warme zomers oplevert en de mooiste herfstkleuren die we ooit hebben gezien. Om dat ijsberenverhaal voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen, Moncton, de stad waar ik woon, ligt op dezelfde breedtegraad als Lyon in Frankrijk. Dus, beste mensen, eigenlijk ben ik naar het zuiden geëmigreerd. Geef toe, dat had je niet zien aankomen. Maar goed... Net als in België loopt de herfst op zijn laatste benen en staat de winter voor de deur. De eerste vriesprik en gladde wegen waarin België vanochtend voor gewaarschuwd werd, hebben wij al een tijdje achter de rug. Terwijl we vandaag vlotjes alweer rond 15 graden afklokken, zakt het kwik straks even snel weer tot rond het vriespunt en wordt het vooruitje krabben morgenochtend. Maar de zon, die is er meestal bij, ook vandaag weer. Nu jullie met het aantal zonuren proberen te overtroeven, haalt weinig uit, heb ik begrepen, want de nazomer in België was er eentje om u tegen te zeggen. Je merkt het, dankzij het internet kan ik alles perfect volgen. Niet alleen de temperaturen, ook het nieuws, de roddels, de grote verhalen, kortom, er zijn geen grenzen meer. Diep respect heb ik voor mensen die in het pre-internet-tijdperk naar een ander land verhuisden. Bellen was peperduur, brieven schrijven tijdrovend en frustrerend traag... En video chatten? Tja, geen hond die toen had geloofd dat het ooit dagelijkse praktijk zou worden. Wat zijn we verwend vandaag? Al straks de kinderen slapen gaat deze laptop op de salontafel en kijken we naar het journaal en ter zaken. We lezen de Vlaamse kranten en we zien, ja letterlijk zien, onze beide ouders regelmatig. Dus in tegenstelling tot wat jullie misschien denken ben ik helemaal mee. En het is op een of andere manier geruststellend om te weten dat er nog Belgische zekerheden zijn als je verhuist naar een ander land. Het geëmmer over de Rode Duivels bijvoorbeeld. De eindeloze regeringsonderhandelingen met deadline nummer 824 die gemist werd. Steeds langer worden de ochtendfiles en de boekenbeurs, om maar enkele dingen van de afgelopen weken te noemen. Je zou het op den duur bijna gaan missen. Of nee, wacht, dat laatste neem ik terug. Enfin, met mij gaat het goed en ik hoop van u hetzelfde. Zonnige groeten vanuit mijn tweede verblijf in het zuiden en graag tot morgen.